Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Vanmorgen vroeg zijn er gevechten tussen Israël en Hamas opgeleid. Er kwam een eind aan de gevechtspauze van de afgelopen dagen. Israël en Hamas konden het niet eens worden over het aantal gevangenen en gijzelaars dat vrij moest komen. En dus werd de pauze beëindigd. Volgens correspondent Nasra Habib Allah valt Israël op meerdere plekken in Gaza aan. Bijvoorbeeld in Gaza stad zou er op dit moment veel ook op de grond gevochten worden. En volgens het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid zijn er in de afgelopen uren zeker 32 mensen omgekomen bij die aanvallen en tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens onderhandelaar Qatar wordt er nog steeds gepraat tussen beide partijen, maar is dat wel lastiger geworden nu die weer gevechten zijn. In Deventer is een jongen van 19 opgepakt. Hij zou honderden valse idee's hebben verkocht aan jongeren onder de 18. Die gebruikten ze om drank te kopen en om de club of kroeg binnen te komen. De Marsjeuse vertelt hoe ze die jongen op het spoor kwamen. Nadat we diverse ID-kaarten binnenkregen bij het expertisecentrum identiteitsvoude documenten op Schiphol we zagen het patroon en uiteindelijk zijn we een onderzoek gestart. en zagen dat deze documenten werden aangeboden via social media. Het is een van de grootste fraudezaken met identiteitsbewijzen ooit in Nederland. In Winterswijk is het een stuk minder winters dan gehoopt. Ze hoopten daar dit weekend de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Maar het feest gaat niet door, het is net iets te warm. En dus is het laagje ijs niet dik genoeg. En Garbiet schieten kampenstijl. Die manier van melkbus knallen staat vanaf vandaag op de werelderfgoedlijst van Unesco. Twintigers William en Bram leggen uit hoe de karbietschietmanier uit Kampen precies werkt. Een mooi handje met carbiet, dat stop je in de melkbus. Ja, en Kampen schieten we in een woonwijk. Dat uh, wordt aangewezen door de gemeente Kampen waar we mogen schieten. Dan stop je er een heel klein beetje water bij. Iets meer dan een, uh, onwezenlijk meestal een cola dopje met water. Doe je de deksel erop, dan ga je de melkbus, die je een paar keer. Dan leg je hem op de grond, ga je erop zitten. doe je, je vinger voor het gaatje. Dat het uh, gas er niet uitkomt, dan wacht je een paar tellen En dan uh, met de aansteken steek je hem aan. En dan met geluk dat hij een hele mooie knal afgeeft. En dan nog het weer vanuit het noorden steeds meer opklaringen met zon. Alleen in Limburg blijft het grijs. Het wordt ook fris vandaag, twee of drie graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment.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 Ja. Nog even terugkomen op uh, de youku van uh, Ford uh, Nieuws. Want je zei terecht, ja, het uh, video is een heel zomers uh, heel gebeuren. Ja. Het is namelijk zo dat uh, ze brengen altijd een nummer op de laatste zondag van de maand. Oké. Okay. Een nieuw nummer. Ja. Maar omdat die, uh, die linker, die Frans, die, uh, die je links in beeld ziet... die is een paar maanden naar, uh, met zijn camper naar uh, Marokko... Okay. Dus ze hebben een, hoop, een aantal nummers van tevoren opgenomen. En dit is er eentje van. Maar ja. dus elke laatste zondag van de maand brengen ze een nummer uit. Oh, wat leuk. Ja, ja. ja. Dus. Nee, maar goed, omdat jij zei van, van afgelopen zondag. En dan ja. zie ik dat filmpje, denk ik, helemaal niet van afgelopen zondag. Ja, ja. <laughs> ja, maar afgelopen zondag was het weer de laatste zondag van de maand. Dus dan dat is er weer dat eentje uitgebracht, ja. ja. ja. Ik heb een nieuw spelletje. Die kreeg oh. ik vandaag opgestuurd door, uh, door een vriend van me, John de Gert. Ja? En dat heet Raad het nummer. Aha. En um, dan mag jij dus raaien welk nummer hij nu speelt. Oh. Dus daar komt hij. Goed luisteren. Raad ja, het niet. <klaar> Sorry. <laughs> Nog een keer horen? <laughs> ja, graag. Ja. Okay. ja, het niet. En een aanwijzing? Aanwijzing. Uh, wij hebben hem uh, uh, wekelijks in, nu, in het uh, programma. Oei! Oei! <laughs> Live van de bruidside. Ja, <laughs> goed. <laughs> Dan moet je hem nog een keer laten horen. Nog een keer. Ja. Raad ja, het niet. Ja, dat gaat volgens mij te snel, maar... oké okay. Ja, volgens mij is het nog niet helemaal in het ritme. Maar uh, zo ga ik er dus elke week eentje oh, wat voor, Klap, door een laten. Ja. Uh, Want ik kan mooi gitaar spelen, mooi wat dat betreft. Uh, ja, leuk hoor. ja, ja. Dus, uh, dus voor volgende week heb ik er weer eentje. En uh, mogen de luisteraars ook meedoen? Luisteraars mogen altijd meedoen. Oké. Okay. Dus, uh, dus dan moet ik het niet zeggen van tevoren. Uh, nee, dan uh, maken we het... Doen we hem uh, na het... Uh, het nieuws van 1 uur. Ja. En dan heb je de tijd om, te, om het te raaien tot, zeg maar. Uh, half twee. half twee. Ja. En te bellen. Ja, vind ik ook. Doen we. Ja. Oké dan. En als nou. ik het moeilijk vind, dan vraag ik om een, uh, een aanwijzing. Een aanwijzing. Ja. Ja. ja. ja. ja. Okay. ja. ja. ja. ja. ja. Leuk, doen ja. we. Dus. Moet ik uh. even naar mij sturen, want ik ben volgende week uh, de Peanuts. Oh ja ik heb er al eentje dus ik zal hem straks naar jou je, <laughs> je hebt er al een <laughs> die van volgende week heb ik al ja, okay. maar die had ik nog niet op mijn sticky staan dus. Ah, op die manier nou, ik kwam binnen minuut. op het moment dat ik wegging ja logisch ja dus maar leuk idee ja toch bedankt je, uh, John John de Gert John de Gert ja dus uh, bedankt, John. ook meteen zijn uh, radio debuut wauw wow. <laughs> Dus hij mag het uh, ook live komen doen. Hij mag het altijd live komen doen. Dus dat uh, zullen we zeker een keertje doen. Ja? Mooi, ja. Volgende nummer? Of uh, Je heb jij wat te melden? Door. Nee. Nee? Immaculate Fools met Immaculate Fools. Rearrange the dream Those tainted promises By might and by We forget so easily Alone inside We are enchanted We are evacuated Out my window Thought I heard you come Looked inside my mirror To see what I had done Faith, hope and charity I passed you by Call them now, they can't refuse it. Side by side, we are in Charter, we are in Bacchus, we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 No time has never been a friend to the dreamer, to the lover, to the one who needs to win. Yeah, watch out, 'cause you become.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 Ja. Was Kees Sebastian, Before I Go. Oh, nou weet ik op wie die lijkt, die man van uh, Denny Vera. Oh. Vind je niet? Nee. Oh. Oh. <laughs> Oké. <Okay>. Sorry. <laughs> nee. Ja. Mijn inbreng nee. wordt niet gewaardeerd. Ja, ja, een ja, inbreng wordt altijd gewaardeerd, iedere Pim. Zullen we met de toon verder gaan? Ja. Of niet? Ja, ja ik vind het prima.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 Een spray om en ik kende die spray, ja, die kende, die was uit de voorkamer die lag daar altijd op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had.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 Naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieter Manknecht, Manknecht was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die, die had een paar dingen, die heb ik nog nooit bij Pieter Manknecht gezien. Ja, u maakt me aan het lachen, weet u dat?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 Ik vond een dom spel er was een stok bij me, een touw er aan en een magneet. Kan je het herinneren? zat je de hele dag in die bak te klooien. Ik ja, vond een zenuwenspel. was je maar aan het peuteren met die vis en had je hem bijna boven... en dan flikkerde die weer terug in de bak. Van die stomme dingen heb ik wel gehad. Timmerdoos.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 Maar ja, toen schoot hij niet meer. En toen ging die man zich vervelen. En toen moest ik met de mens, zeggen je niet. Nou, weet je wat hij deed? Weet je wat die flikte zich? Hij gooide een vier met een dobbelsteen. En dan deed hij Eén, twee, drie, drie, vier. Kun je voorstellen. Eén, twee, drie, vier. En dan vielen allemaal dingetjes om.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 dat is zo klein waren. <laughs> ja. ah, there was an old woman and she lived in the woods. We are a warrior. There was an old woman and she lived in the woods. Down by the river Oh you. Yeah. Heart. a wheel, yeah, wheel, yeah, yeah. Stop that, and I've been the baby's heart. Down by the river, I saw, yeah. There were three loud knocks, come and knock on the door. A wheel, yeah, wheel, yeah, yeah. Three loud knocks, come and knock on the door. Down by the river, I saw, yeah. There were two policemen and a special branch man. A wheel, yeah, wheel, yeah, yeah. Ranchman down by the river saw you They took her away and they put her into the jail. Media, media, media, media. Media. They took her. Away. She got hung, wheel-ya, we ya wire Pulled the rope and she got hung Down by the river, saw yeah. Well, that was the end of the woman in the wood we ya we ya wire And that was the end of the baby, too Down by the river, saw Ja, hoor, ja. Nog even over Toon Hermans. Ja. Want eigenlijk, uh, ja, de tekst is niet zoveel, maar de manier waarop hij het brengt is ongelooflijk leuk. Ja. ja, het voerde me echt weer terug naar uh, de huiskamer, toch? Erg leuk. Ja, leuk toch? Maar, ja. ja, het is ook, ik zie mezelf nog voor de televisie zitten met mijn ouders en mijn broer. Ja, ja. Dat, uh, dan en dan aan kijken, inderdaad. En ja, naar ja. de televisie kijken. Ik heb ook nog een Herman Finkers over Zwarte Piet. Oh, ook leuk, ja. Is die leuk? Ja, ja. ja. doen we die ook nog even. Ja. Het liedje is wel een beetje een probleem. Ja, ik ben live op de televisie, maar ik zeg maar heel eerlijk... het liedje is namelijk niet heel sterk. Nee, het is ook niet dat je zegt een slecht liedje. Nee, het is zeker geen slecht liedje. Maar, um, ja, hoe maak ik het duidelijk? Um, het liedje heeft toch niet het niveau dat u van een uh, Herman Finkers voorstelling mag verwachten. Het is meer een leuk dingetje voor de annie M. En ik heb uw plaatsgenoor Armin van Buren gevraagd... of hij zo vriendelijk wilde zijn bij mijn tekst... wat gezellig muziekvervangen gebond te maken... Dat heeft Armin gedaan en dat heeft hij naar mij Ik moet zeggen, het valt me niet tegen wat hij ervan gemaakt heeft. Ja, al zwingt het natuurlijk niet echt, want echte swing is wat anders, hè. Kent u de hele oude vooroorlogse definitie van swing? Die is heel mooi. Swing is iets te laat, toch nog net op tijd komen. Dat is nou een typische uitvinding van negers. Ja, dat, dat is een heel foute opmerking die ik hier maak. Dat is heel discriminerend wat ik zeg. Want het woord neger mag je niet gebruiken. Dat zag ik in het Rijksmuseum. Nee, want neger is een belediging. Het komt namelijk van het Latijnse niger en het betekent letterlijk glanzend zwart. En dat is een belediging. Tukker is geen belediging. Tukker betekent letterlijk domme heikneuter. En daar zijn wij Twentenaren bijzonder trots op. 100% tukker, pro-to-beer tukker. Dus daarom heb ik een voorstel. Ik heb een voorstel dat bij Twentenaren... als goedmakertje voor de slavernij... de zwarte mensen aanbieden te ruilen van bijnaam. He, dan mogen wij Twentenaren ons voortaan neger noemen. Glanzend zwart. En dan noemen de negers zich voortaan tukker. Domme heikneuter. En dan is onze driekersman opeens ook geen suffig boerendansie meer... maar echte flatte negenmuziek. Ja. Oh, dat lijkt me geweldig. Ik ben namelijk een groot liefhebber van zwarte muziek. hè? Mijn favoriet is B.B. King. Die overigens in 2015 is overleden. Dus mocht iemand nog een goede B.B. King-kenner zoeken... Ja. Ik ben beschikbaar. En ik heb hem zien optreden al. Begin jaren 70 al. In een café in Nijmegen. B.B. King trad erop voor een uitsluitend zwart publiek glanzen zwart. En eerder door mijn heikneurde, dat was ik. En op de voorste rijen zaten uitsluitend vrouwen, glanzen zwarte vrouwen. En BB King zong voor die vrouwen, rock me baby, rock me all night long, till my back ain't got no bone. En nou, die vrouwen waren niet meer te houden. Hè? En ook die mannen, maar Bibi Kik was toen nog goed te been, dus hij rende naar de coulissen, pakte een flesje bier, deed zijn duim erop, schudde dat flesje bier door elkaar, deed een flesje bier in zijn broek, Rennen weer naar de voorste rij en deze gulp open en spoor al die glanzende zwarte vrouwen onder. En, nog. en die vrouwen werden wild hè, en ook die mannen vonden het geweldig, maar werkelijk, het was zo schandalig, zwarte Piet schaamde zich gewoon dat hij daarmee geassocieerd werd. Ja, wat verdorie, voor het vierde jaar op rij alweer gesorte over zwarte pieten. Het is ook al doorgedrongen tot de provincie. GELACH ja, ik weet niet hoe het nu provincie is, maar in onze provincie wel. In Almelo, in Almelo zouden dit jaar bij de intocht aanvankelijk alleen witte pieten en gekleurde pieten meelopen. Maar toen zijn de zwarte pieten naar de rechter gestapt, want die voelden zich gediscrimineerd. GELACH toen hebben ze daar weer teruggedraaid. Dus we zeiden ze in Den Haag, haal die rechtbank daar weg uit Almelo. GELACH Anders komen we nooit van die verrekte zwarte pieten af. En bij mijn neefjes op school zou een Sinterklaasspel worden opgevoerd. En een aantal kinderen mocht Pietje zijn. En toen zei Stanley, een Surinaams jongetje... Ik wil ook Pietje zijn. En toen zei een neefje van me... Nee, Stanley, jij mag geen Pietje zijn, want jij bent zwart. <lacht> en dat is racistisch. Ja, Stanley, zei mijn andere neef. je bent een grote racist. Je bent net Erik van Muiswinkel, ja hoor. Maar toen begon Stanley te huilen en dan zei juffrouw kom op jongens, Stanley kan er toch ook niks aan doen dat hij ons zo doet denken aan ons slavernijverleden. Jammer, hè? Ik vind het zo jammer, al dat geruzie om Zwarte Piet. Tot en met de roepen van fuck de koning aan toe. Zowel de voorstanders als de tegenstanders van Zwarte Piet... zijn vaak zo grof in de mond... lijkt verdorie soms bijna parlementair taalgebruik. <lacht> maar ik, ik, ik, ik vind alleen wel... Goh, als er toch een groep mensen is... die telkens zo gekwetst raakt bij het zien van de figuur Zwarte Piet... waarom schaffen we Zwarte Piet dan niet af? Zo moeilijk is het toch niet? En dat geldt voor nogal meer dingen, vind ik. ik bedoel, als er elke keer weer een groep mensen is... die zo gekwetst raakt bij het zien van een cartoon van Mohammed... Dan kunnen we toch ook wel andere cartoons maken. Zo moeilijk is dat toch niet. En zo zijn er ook mensen die het erg kwetsend vinden... dat we op zondag de zwembaren open hebben. We kunnen toch ook wel op andere dagen van de week zwemmen. Zo moeilijk is dat toch niet. Uh, en die uh, korte rokjes, dames. Dat is toch ook niet echt nodig. Dat vinden sommige mensen erg kwetsend. En als u van de herenliefde bent... dan kan het toch ook wel een beetje stiekem. Ik bedoel, dan hoeven we toch niet nodeloos... bepaalde groepen mee te kwetsen. Goed, ehm... Um... Um, ik heb het net gehad over het geloof van volwassenen, maar Sinterklaas is dus het geloof van kinderen. Dat stamt af van een heel oude mythe. Dat gaat nog terug door de Germaanse joelfeesten. Die zwarte pieten, dat zijn helemaal, zijn helemaal geen negers, dat zijn de donkere dagen voor de zonnewende. En die donkere dagen brengen alvast het licht met zich mee in de vorm van woordam. Een oude man met een lange witte baard die ook een paard door de lucht rijdt. Het strooien van pepernoorden is alvast het saai van een nieuw voorjaar. Sinterklaas zelf schijnt trouwens nog iets te maken te hebben met ongeremde vrije seks. Vandaar ook die schimmel tussen zijn benen, hè? Ja, dat is een heel oud grapje, maar het zijn ook hele oude mythes, hè? Goed, ik heb Armin gevonden, dames en heren. Daar gaat hij Kip zonder... Ja dat, uh, ja, dat was Herman Vingers. Oh. Ik heb Wim zonnefilm met Katootje nog. Oké. Okay. Dat is ook wel leuk, ja? Ja. Ik ben met Katootje naar de botermacht gegaan. Naar de botermacht van maken wat ze, ze maken ze en ze maakte van boter een domini, een dominee pardon. In de kark, in de kark, domini In de kark, in de kark, zederdominee. Een dominee, een dominee. Pardus. En domini zuster die liet niet En mijn zuster niet niet En mijn zuster niet en, en ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw pardon.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 zei de bavelfrouw, kom er binnen, kom er binnen, zei de bavelfrouw. In de kark in de kark zei de dominee. In de kark in de kark zei de dominee. Een domi dominee, een domi dominee, en me zuster kitty, en een zuster kitty, die, die. en me zuster kitty. Die, die. En, die, die. en ze maakten van bolder een kastelein, een kastelein pardoes. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Zij, je, zei je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 En de suite, en de suite, zijn de barones. En de suite, in de suite, zijn de barones. Heers betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Heers betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverheks. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de wafelvrouw. In de karre, in de karre, ik zie de In de karre, in de karre, ik zie de dominee. Een dominee, een een En mijn zuster, niet ik, niet. ik, die en mijn zuster, niet ik, En ze maakte van boter een licht matroos, een licht matroos, pardoes. Mooie benen, mooie benen, zij de licht matroos. Mooie benen, mooie benen, zij de licht In de zwitte, in de zwitte, zij de baronet. In de zwarte, in de zwarte, zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Ik zeg je pakken, ik zeg je pakken, zijn de toverhex. Ik zeg je pakken, ik zeg je pakken, zijn de overhex. Kom maar binnen, kom er binnen, zijn de mafu vrouw. Kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de karak, in de karak, zet de dominee. In de karak, in de karak, zet de dominee. Een domi, dominee, een domi, dominee. En mijn een zuster die een zuster in het zuster in het En mijn zuster, in het een. En mijn hem van het En zet hem Lekker zoen zijn een dikke meid. Lekker zoen, lekker zoen zijn een dikke meid. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtpatroos. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtpatroos. En de zwitte en de zwitte, zijn de barones. En de zwitte en de zwitte, zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zij pakken, zij pakken, zij de toverheks. Zij pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de vrouw.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 in de suite zijn de barones. In de suite in de suite zijn de barones. Urs betalen, urs betalen, zijn de kastelein. Urs betalen, urs betalen, zijn de kastelein. zijn je pakken, ik je pakken, zijn de toverheks. zijn je pakken, ik je pakken, zijn de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de bafo vrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de bafo vrouw. In de kark in de kark, zijn de dominie. In de kark in de kark, zijn de dominie. Een domi, een domi, en die, die, die. En mijn zuster diep, die. en mijn zuster die, die. Die, en mijn zuster diep, Ik ben een patroentje naar de grote markt gaan, naar de grote markt gaan. Ze komt maken wat ze vol, ze komt maken wat ze vol. Ze komt maken wat ze vol, ze komt maken wat ze vol. Mooie benen, mooie benen, zijn de lichtpatroos. Kom er binnen, kom er binnen, zij de mavelvrouw. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de doverheks. Eurs betalen, eurs betalen, zij de kastelein. En de zwitte, en de zwitte, zijn de baronneer. Heer voorzichtig, heer voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. In de karak, in de karak, zei do do -do do -do de doeminee. Een doemidopinee, een doemidopinee. Heb een zuster die niet kie. Heb een sister, die niet kie. Heb een zuster die niet Nou, je was hem op een gegeven moment zat, hè? Ja, ik wou kijken wie dat kan. Weet je ze allemaal nog? Eh, uh, ja, de dikke vrouw. De doeminee. Nee. Dominee. De wafelvrouw, de Heks. De Heks, nee, daar er kwam wel er iets tussen. Nou. Er kwam nee, nee. Tussen, nee. Nee. Kijk maar. De, de, de Dominee, de Wavelvrouw, de Toverheks. De heks, ja. De Kastelein, de, de uh, Barones, de uh, Lichtmatroos, de Dikke vrouw, vrouw en de Oude Man. Ja, heel goed. <laughs> Hey. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Ja, Mag ik ja. meedoen nu met uh, ja, Max' uh, oh. geheugenquiz? <laughs> Had jij nog dingen voor de agenda? Want dat is uh, tien voor. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar oké, okay, we beginnen met... Uh, <laughs> Evenementen in Zandvoort. Okay. Natuurlijk, de C-schilder tentoonstelling is er nog steeds. Dat is echt de moeite waard, dus ga er zeker naartoe. Vanavond is in New York, Nieuw-Noord, de intocht van Sinterklaas. Ja, kwart over drie al. Kwart over drie tot kwart voor vijf, dus ga kijken. Ja, ik denk dat we daarom ook uh, Roy niet te pakken kregen. Oh nee, die is er druk mee bezig daar druk mee bezig. Succes Roy. Sterk de Roy, tot volgende week. Ja, en uh, oud Zandvoortwandeling op 2 december. Dit wordt uh, door het Zandvoort uh, Museum uh, uh, georganiseerd. Ja, is heel we... leuk om te doen Ja? Trouwens. ja. Nee, echt, ik moet het uh, ook nog een keertje doen. Vroeger uh, werd die gedaan door Klaas Koper. Oh, Oké, okay. uh, ja. Het uh, is echt een hele leuke... Uh, oh, Oké, okay. ja. Er, staat er nog, uh, zondag. zondag. 3 uh, december. Weer Zandvoort, nog de Open Mic Comodinaat. Ja, dat is heel leuk. Daar ben je weer geweest? Ik, ik ga weer uh, zondagavond. En dan oh. uh, gaan we uh, eerst even uit eten. En daarna gaan we... Zo, daarnaart. waar ga je uit eten dan? Daar? Uh, we gaan, nee, bij Zin. Oh oké. Okay. Ja, ja, heb ik besteld. Leuk hoor, ja. En ja. dan uh, vrijdag 15 december, toneelvereniging Wim Hildering met Hallo Hallo. Ja. Dus dat is ook leuk hè, ook om een vijf... I only zem... say this once. Sorry? I only say this once. Oh, ja. <laughs> ja. En je laat het me dan twee keer zeggen, ik vind dat zo knap van je. Ja, ja, ja. En dan uh, 15 november tot 10 januari heb je weer de kerststallen tentoonstelling... Die is al in vo volle voorbereiding. Ja? Ja. Hoe oh, weet dus Henry uh, daarvan? Ja. Die zit uh, onder bij. Uh, waar het Pop-Up Museum was. Dus ja, onder het... het raadhuis. Oké, okay. ja, ja, ja, ja. En. Uh, het 2 ja. december is. ja, dat is morgen. Disco Fever Dance Party. Nou, dat is ook voor ja. iedereen wel te doen. De ijsbaan komt ook weer terug. van 16 ja. december tot, 17, tot 7 januari. En, uh, Nou, dat is wel goed, denk ik. Uh, agenda van. De Stadsschapburg in Haarlem. Mm -hmm. Vanavond komt uh, de 1000 plus 1 nacht. met meer ja. kindershow. Dan de uh, zaterdag 2 december. De pocket opera. Yergini Orgeni. <laughs> Geen mm -hmm. idee. En uh, 3 en 4 december. Uh, in Gronen de Jong. Ja, en wat is dat? Heb je de Volgens informatie? Nee? Ik, ik piep. Je piep. piept? Ja, ik piep. Oh jee. Premiere? De, oh ja, de meest beljubelde, een gelauwerde, prima ballerina van ons land. Oké, okay, oh. dus ballet. Ja, ja. Ballet, ja. ja. Was jij niet naar uh, vorige week zaterdag geweest, naar Scapino? Nee, hè? Nee nee. nee, nee. En in de Philharmonie? Ja, dat komt uh, ook weer steeds dichterbij, hè? Ik heb ook gehoord dat uh, Maestro. Het gaat ook weer beginnen. En dit wordt in de Philharmonie opgenomen, hè? Oh ja? Ja. Oh, dat zijn die bekende Nederlanders die... Uh, ja, het dirigentje gaan spelen. Het dirigentje gaan spelen. Ja, ja. Ja, ik heb ja. het nog nooit gezien. Dus ik kan er geen oordeel over vellen. Nou, nee, ik heb het één keertje gezien. Ja, nee, want ik snap ook niet wat een dirigent doet, dus ja. Ja, ik heb er wel een les in gehad. Een muziekles op school. Ja, ja. Een middelbare school. Okay. Maar, eh... Uh, maar dit is misschien wat voor jou. 13 december. Woensdag 13 december. Moya Brennen, The Voice of Clans. Ja. ja. Vier, je je houdt van Ierse muziek. muziek? Ja. Ja? Ja, absoluut. Dus dat is, uh, nou, dat is weer voorlopig uh, genoeg te doen, denk ik. Dus iedereen kan er lekker op uit. En het is natuurlijk mooi weer, dus ga lekker wandelen buiten. Ook oh, dat. Ik Doe handschoenen aan en oorwarmers op. Ja. Dan moet je er komen. Ja? Ja, dat moet zeker lukken. Ja. Dus. Nou, dan hebben we nog vijf minuten over. Wat zullen we doen? We hebben nog twee minuten over. Nog twee? Twee, ja. ja, ja. Nee, ja. Nog, oh ja, ja. ja sorry, ja, voor. ik kan er niks aan doen. Nee, nee. nee. Nou, we always look al on the bright side is al drie minuten. <laughs> nou, dan nemen we gewoon afscheid. We weekend. nemen afscheid. Ja. Ja. En uh, volgende week zijn we er weer. Dan doet Pim de techniek. En de platenkeuze. En de platenkeuze. <laughs> en iedereen een um, goed weekend. Tot volgende week. Tot volgende week.